Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. 93 Nederlanders die in Slovenië in de problemen waren gekomen... zijn weer veilig thuis. Door het noodweer daar hadden ze bijvoorbeeld auto's die zwaar beschadigd raakten... of wagens die zijn weggespoeld in de modderstromen daar... Bij het noodweer in Slovenië zijn zes mensen om het leven gekomen, onder wie twee Nederlanders uit Gouda. Nederlandse militairen mogen niet meer meedoen aan militaire sportevenementen waar ook Russische militairen aan meedoen. Dat heeft de missionair minister Ollongren bepaald. Dat besluit komt nadat twee Nederlandse militairen twee weken geleden hadden meegedaan aan een judo-toernooi waar ook Russen aan meededen. Daarvan waren foto's op sociale media verschenen. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zeggen dat er veel minder plastic afval in zee belandt dan bedachten. Tot nu toe gingen sombere schattingen uit van zo'n 200 miljoen ton. Volgens de nieuwe berekeningen is de hoeveelheid ruim 60 keer kleiner, zo'n 3 miljoen ton. De wetenschappers baseren zich op meer dan 20.000 nieuwe metingen. En misschien heb je al gemerkt dat je dit jaar wat meer betaalt... voor een bakje kersen in de supermarkt of bij de fruitboer. Dat komt omdat de boeren een slecht seizoen hebben gehad... door het koude en natte voorjaar. En dat merkt ook deze kersenboer uit Limburg. Qua kiloopbrengst hebben we een halvering gehad van de, de opbrengst. Alleen al omdat we in april... ...in de bloeitijd gewoon echt koud en nat weer hebben gehad. Met dat koud weer, dan, dan vliegen die bijen niet. Ja, dan is die bestuiving ook minder. En dan is automatisch minder productie. Met als gevolg duurdere kersen. Maar daar lijkt deze diehard kersenliefhebber niet van wakker te liggen. Het is zoals het is. Hè? En uh, ik zeg, de echte kersenliefhebber behoudt deze prijs niet. Dan eet, hij altijd, dan eet hij misschien een kersje minder. Maar het moet er wel zijn, vind ik. Het weer. Vanavond blijft het droog en koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint zonnig, maar later komt, kan er een bui vallen. In de avond wordt er meer regen verwacht en het wordt 19 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM.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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van de vierde aflevering van Play It Loud Brand New. Waar ik zoals gezegd meer nadruk leg op de nieuwste metal releases. Maar zal ik ook dit tweede uur de concertagenda met jullie delen. Voor degenen die net inschakelen of met mij het tweede uur zijn ingegaan, bedankt dat jullie luisteren. Jullie hebben al heel veel lekkere nieuwe metalplaten kunnen horen in het eerste uur. Maar ook dit tweede uur staat nog vol met goede gloednieuwe muziek gepland. Dat vooral in juli en deze maand zijn verschenen. Ik begon het, eerste uur, of begon het tweede uur sorry, met ge uh, zoals gebruikelijk met de uuropener En deze kwam van Svalbard. Een band uit het Verenigd Koninkrijk dat opnieuw een hun positie in de metalcore en heavy progressieve metal scene heeft bevestigd. Met hun nieuwste aanbod Faking It. Dit stuk is niets minder dan een volkslied dat een groot aantal muzikale invloeden omvat. Van post-metal tot extreme metal, allemaal subtiel verweven in hun eigen inventieve verhaal. De nieuwe track is afkomstig van het nieuwe album van de band, The Weight of the Mask. Gepland voor 6 oktober dit jaar... Zwalbaards innovatieve uh, samensmelting van genres heeft hen altijd gekenmerkt als een unieke kracht binnen de muziekscene. Met Faking It hebben ze deze fusie behendig een stap verder gebracht... en het samenspel tussen post-metal en extreme metal onderzocht. Daar... De karakteristieken, post-rock-achtergronden en soundscapes van de band... blijven krachtig aanwezig en voegen diepte toe aan hun nieuwe volkslied. Bandleider Serena Cherry zei het volgende over deze single. Faking It is een nummer over het gevoel verstoken te zijn... van een zinvolle menselijke connectie vanwege een depressie... die zich gedraagt als een muur die je afsluit van anderen... Het gaat in op de manieren waarop degene die aan depressie lijden zich schuldig kunnen voelen als ze een vrolijk masker opzetten. De teksten zijn een weerspiegeling van geluk als een sociale verplichting. En hoe angstanjagend goed je kunt worden in het misleiden van iedereen om je heen door te laten denken dat het goed met je gaat, terwijl dat niet zo is. Met Faking It herkennen we allebei de druk voor gedwongen positiviteit. De angst dat mensen je niet leuk zullen vinden als je verdrietig bent. En vragen we ons ook af waar de wortel van deze intolerantie voor depressie ligt. Als kernlid van het ATMF-sublabel Sad Sadness Song is Deadly Carnage klaar om de scene te veroveren of de betoveren met het nieuwe werk Endless Blue dat vijf jaar na het veel geprezen album Through the Void Above the Suns komt. Muzikaal gaat de band verder op zijn persoonlijke weg om avant-garde en progressieve elementen in hun donkere doom-metal te brengen. Het concept achter Endless Blue wortelt in de Japanse folklore... een mysterieuze, fascinerende en vaak cryptische wereld... van bergen en pijloze afgronden... bevolkt door voorouderlijke geesten als Yokai, Oni en Yurai... Vrij geïnspireerd door Ur Urashima, Taro's legende Endless Blue... trekt Deadly Carnage ons naar de Japanse zeediepte. Een symbolische reis van afdaling en beklimming... waar elk nummer een specifiek hoofd hoofdstuk van het verhaal is... en waar de muziek rijk aan melodieuze texturen en schemerige geluiden... zich met gemak van de donkere schakeringen van atmosferische black metal beweegt... naar post-rock territoria en doemachtige intimissen. Intimisme. Het kostte de band vijf jaar om een nog persoonlijker geluid te ontwikkelen. Mede dankzij het gebruik van ongebruikelijke instrumenten als de Erhu, de Buzuki en de Luid. Het resultaat is buitengewoon fascinerend en een perfecte samensmelting van muziek en kunst. De video van de eerste single Swan Season verscheen al op 7 juli... en vertelt de Japanse legende van Ayakashi... waarin de prefectuur van Nagasaki wordt gezegd dat geesten in de golven verschijnen in de vorm van blauwe lichten. Het zouden wraakzuchtige geesten zijn van degenen die op zee stierven... en dat ze proberen meer mensen te vangen om zich bij hen aan te sluiten. Swan Season vertelt deze legende door zijn zwevende en herhaalde riffs... waarin de stem treurig zingt over eenzaamheid en de aantrekkingskracht die haar naar deze spookachtige lichtbronnen leidt. En je hoort het spookachtige schitterende nummer nu... uiteraard bij Play It Loud Brand New. Zet het hem. Um, Deadly Carnage worden we de Mexicaanse death grind band Brugeria, die de wereld van kartels en rituele moorden in de was zetten... met hun brutale kracht die gelijk was aan... toen Compton via NWA in de popcultuur pop arriveerde. Op 15 september laat de band via Nuclear Blast Ra Records... hun vijfde volledige album Esto es Brugeria op de wereld los... Op 14 juli bracht de band de eerste single van het album uit, getiteld Mogado. Als het op Mogado aankomt, is het gewoon een nummer dat in je hoofd blijft hangen... en je ziel energie geeft terwijl je er naar luistert. Een krachtig nummer waarvan je kunt verwachten dat de andere nummers in SOS Brujeria dat ook zullen hebben. Een commentaar op dit album en de single die ze uitbrachten kwam van Juan Brujo... een van de leden van Brujeria. Voel en ken de Mexicaanse kracht met oude wortels tot aan de moderne wereld van sociale media... gevuld met ...met brutale en hondsdolle liedjes. Esto es Saliva zal hun nieuwe album Revelation op 8 september uitbrengen via Megaforce Records... Het album volgt op het overlijden van de medeoprichter van de band Wayne Sweeney in maart. Ondanks zijn vroegtijdige dood zijn Sweeney's optredens en creatieve bijdrage aanwezig op Revelation. Een project waar de band al ijverig, jaren ijverig aan werkte. De nieuwste single van het album heet Come Back Stronger. En die gaan jullie zo van mij horen. Bobby Amaru, de zanger van de band, gaf commentaar op de betekenis van het album... We begonnen aan deze plaat te werken in 2020... tijdens de lockdown door de pandemie. Ik had het gevoel dat we met deze out-of-the-box plaat moesten komen. Ik ben nu bijna vijf jaar nuchter... en er zijn veel nummers op deze plaat die daar een weerspiegeling van zijn. Ik wilde gewoon contact maken met, uh, mensen, of met de luisteraar... en ze betrekken bij waar ik mee, uh, mee te maken had. Maar ook enig licht werpen op het overwinnen van persoonlijke tegenspoed. Uh, met het overleden van Wayne in maart voelde ik me verloren. Waar ga ik heen? Ik wist dat we deze plaat hadden waar we allemaal enthousiast over waren. Wayne's invloed is overal in deze nummers... en naar mijn mening is zijn spel op dit album van een hoger niveau. Het is het enige juiste om te doen... om hem en ons al onze harde werk te eren en vrij te geven. Ik wil gewoon met de wereld delen... waar we de afgelopen drie jaar aan hebben gewerkt. En daar draag ik ook graag aan bij, Bobby. Kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standfoort. op Saliva's Comeback Stronger hoorden we de Zero's Rockband Bottle of Mud met hun allernieuwste single My Baby dat de band heeft onthuld voorafgaand aan hun terugkeer met een nieuw album getiteld Ubiquitous Abiquitous, moeilijke titel, dat op 8 september zal verschijnen. Met een carrière van meer dan twee decennia... heeft Battle of Mud zich gevestigd als een prominente kracht in de wereld van de rockmuziek. Battle of Mud, opgericht in 1991, multi-platina-verkopende rockband... heeft wereldwijd meer dan 7 miljoen albums verkocht... en heeft een reeks hitlijsten gehad, waaronder Blurry, She Hates Me... Psycho, Famous, Drift and Die and Control... De afgelopen jaren heeft frontman Wes Scantlin meer krantenkoppen gehaald voor zijn juridische problemen... en instortingen op het podium dan voor zijn muziek. Maar Puddle of Mud blijft maar doorgaan. Ubiquitous zal dienen als de opvolger van Welcome to Galvania uit 2019. Het eerste album van de band in tien jaar. In een korte verklaring, zei Scantlin. Fans kunnen weer een hele aanstekelijke hoekieplaat van Puddle of Mud verwachten. My Baby was in ieder geval een lekker hoekie voorproefje... met een duidelijke Nirvana-invloed in de coupletten. Ik ben benieuwd naar het rest van het album. Op dezelfde dag als Padlof of Mad, Mad, zal de deutsche hertenpioniers Oomf ook hun 14e album Richter und Henker releasen. Op 12 juli hebben ze de eerste single onthuld, Wem die stoende schlägt. De aankomende, aankomende full-length luidt een nieuwe tijdperk in, want het markeert het eerste album met een nieuwe line-up. aangezien. CR4P en Flux worden vergezeld door nieuwe zanger Der Schultz. De aankondiging van de nieuwe plaat van Oomf en de eerste Wisselingen in 34 jaar werd over de hele linie zeer positief onthaald. En de albumopener Wem die stunde slaakt, Engels voor voor Hoem de Beltels, maakt meteen een statement... wordt gestuurd door een flinke dosis industrial metal. Oemf zei het volgende over de tekst van Wim die stoende slecht. Het lied gaat over herkennen welk uur heeft geslagen... en je bewust worden van de situatie waarin je bevindt. Het gaat erom niet op te geven. Zelfs in moeilijke tijden moet je altijd weer opstaan... en proberen sterker terug te komen dan voorheen. In plaats van te luisteren naar degene die je graag zien falen... en je alleen maar klein willen maken. De titel is ontleend aan de bestseller van Ernest Hemingway... wiens geweldige schrijfstijl we aanbidden. Voorbij zijn, Tod gesagt doch stehen noch. Verdammt, wir leben immer noch. Alles dus nooit gedraaid? Play it loud, draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standvoort. In tegenstelling tot de uitgediende pioniers van OEMF... we moeten uit Los Angeles afkomstige Gothic metal band Death Dealer Union, met Elena Cataraga, ook bekend als Lena Scissorhands van Infected Rain nog hun debuutalbum getiteld Initiation uitbrengen. En dit zal op 22 september 2023 zijn via Napalm Records en kan nu worden gereserveerd. De aankondiging hiervan viel samen met de première van hun nieuwe zojuist gedraaide single, The Vow of Silence. De track volgt na de op zichzelf staande samenwerkingstracks en video's van de band Borderlines en Beneath the Surface, die alleen al op YouTube bijna een miljoen keer zijn bekeken. The Vow of Silence is een vrolijk nummer waarin zware melodische harmonieën worden gecombineerd met zorg zowel agressieve als cleane zang, al dus de band. De video is opgenomen in een historisch kasteel in Los Angeles... dat dateert uit de jaren 1800... en past perfect bij het imago van de band en de vibratie van het nummer. De Amerikaanse progressieve metalcore-band The Colorize komen echter net pas kijken en dropten in februari dit jaar pas hun eerste single... Getiteld Bare Bones, de band uit Tucson, Arizona mixt zware polyrhythmische breakdowns... ...traditionele riffs met lagen van keyboards in de muziek. Zwaar geïnspireerd door videogames en j-rock... ...om hun eigen unieke geluid te creëren... ...dat kan behoren tot het beste dat het genre te bieden heeft. Op 21 juli verblijden de band ons met hun tweede single, Mats. En Play It Loud geeft graag podium voor nieuwe bands. Jullie horen we nu bij Play It Loud Brand New. Decolorize. Het is een maanden geleden draaide ik nog de eerste single Another Hero van de Duitse power metal band Primal Fear en nu hoorden jullie de nieuwste. Op 20 juli verschenen single Deep in the Night voorbij komen na die Colorizes mods. Zanger Ralf Schepers zei over het nummer... Er achterkomen dat je bedrogen bent... is een van de ergste ervaringen voor een jonge man of vrouw. Helaas overkomt het bijna iedereen van ons in het leven. En zo niet, dan hoop ik dat het nooit zal gebeuren. Maar één ding is zeker. Als het jou overkomt, zal het zeker helpen... om het hoornvlies rond je hart nog meer te laten groeien. Het tast je vertrouwen aan. En als je het persoonlijk opvat... zul je waarschijnlijk nooit meer iemand kunnen vertrouwen. Toch zijn er gelukkig altijd mensen... die dit hoornvlies binnendringen... en met hun mooie zielen je hart Primal Fair Fear brengt op 1 september van dit jaar... het 14e volledige studioalbum Code Red uit via Atomic Fire Records. Voordat ik overga naar alweer het laatste nummer van vanavond... deze brand-new episode... zal ik zoals elke week eerst nog even de concertagenda gaan behandelen. Waar kunnen we nog last minute heen... en welke concerten zijn zojuist aangekondigd? En dat horen jullie zo. De Play It Loud Concertagenda. Met 20 jaar en 9 studioalbums op de teller... worden de mannen van de Duitse band Heaven Shall Burn ook wel de meesters van de extreme metal noemen. Tussen de zomerfestivals door komt de band... precies dat bewijzen in onze Max Melkweg, dus in Amsterdam. Tijd voor een avond. Agressieve riffs, headbangers en kokende moshpits. Heaven Shall Burn staat dus zondag 13 augustus in de Melkweg. Amsterdam. Kaarten zijn nog beschikbaar en gaan voor 33,35 euro. Exclusief 4 euro lidmaatschap. Special guest op deze avond is Shadow of Intent. Deze vierkoppige formatie werd ooit opgestart door vocalist Ben Durr en instrumentalist Chris Wiseman en treden ze op over de hele wereld. De band creëert... Uh hun eigen unieke sound door verschillende metal genres zoals death metal, black metal symfonische metal, progressieve metal en metalcore samen te laten komen ook landgenoten van Heaven Shall Burn en E. Gavin Day komen mee deze avond dit metalcore geweld is er een voor de liefhebbers van bands als Killswitch Engage mocht metalcore, metalcore niet jouw ding zijn kun je dezelfde avond nog een lekker potje black en death metal bijwonen van het uit Denver komende Black Curse dat naar DB's in Utrecht komt, samen met het eveneens uit Amerika opererende Spirit possession en Rattenburg uit ons eigen Amsterdam als voorprogramma. Kaartjes zijn op beschikbaar en gaan voor slechts 12 euro in de voorverkoop. Dat was het weer even voor deze week. Veel plezier als jullie naar een van deze concerten besluiten te gaan. En volgende week horen jullie van mij weer de agenda voor de, uh, die komende week. Zoals beloofd, ga terug naar het laatste nummer gloednieuwe muziek. En net zoals met Primal Fear draaide ik in een voorgaande aflevering van Brand New, al eerder gedropte single Everything van Seven Dust. Maar de band releasde onlangs nog een nieuwste en vierde single van de 14e studioalbum Killer dat op 18, uh, 28 juli is verschenen. Superficial Drug, zoals deze single heet, volgt op de release van de vorige singles Holy Water, Everything en Fence. De teksten die meer een balladroute nemen, zijn rauw en kwetsbaar. De iconische zang van frontman Le... De John, Witherspoon springt altijd in het oog. Maar deze keer is het de ritmesectie die de nieuwste single aandrijft. De bas zit Punch zonder die kenmerkende Seven Dust Groove te verliezen. Het is besmettelijk, verslavend en verloopsoepel. Melodisch en emotioneel. Zelfs de gitaarsolo is ingekapseld door ritmesectie. Wat een nummer oplevert dat je na aan het hart raakt. De single is met een begeleidende videoclip verschenen, geregisseerd door G.T. Ibanez, bekend van zijn werk met P.O.D., Loveless en Orientee. In de clip treedt de band op, terwijl verhulde figuren die Superficial Drugs vertegenwoordigen. De band probeert te overvallen. Seven dus hoor je nu met Superficial Drugs. was het weer voor mij vanavond. Mijn tijd zit er helaas weer op, maar het was me weer een waar genoegen. Veel nieuwe, lekkere platen voor jullie te mogen voorschotelen. Hopelijk hebben jullie er weer van genoten, net zoals ik. En ik bedank jullie allen weer voor het luisteren. Afgelopen week hebben jullie weer favoriete nummers kunnen indienen voor alweer de derde Play It Loud request die ik volgende week ga doen met het best, uh, thema Beste Night Knees Metal Songs. Nog een fijne avond gewenst en voor straks rusten. Doei!